Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Tweede Kamerlid van 50PLUS op. Hij heeft al een paar weken ruzie met het bestuur. Dat beschouwt hem niet langer als Kamerlid namens de partij. Het bestuur ziet Martine Baai als het enige Tweede Kamerlid van 50 plus. Klein zegt dat hij er met het bestuur niet uit kan komen. Hij zegt dat het hoofdbestuur hem wil railleren... en dat die procedure 50PLUS verder zal beschadigen. Hij wil wel in de Kamer blijven. Partijen in de Tweede Kamer zijn geschrokken... van het rapport van de IGZ over ouderenzorg. Volgens de inspectie kan die zorg in de meeste instellingen veel beter. SP, PVV, D66 en CDA willen snel een debat met staatssecretaris Van Rijn. Die schreef vanmorgen aan de Kamer dat er een inhalsslag moet worden gemaakt. Hij stelt daarvoor jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar. CDA-Kamerlid Keizer noemt het van het grootste belang... dat de zorg in verpleeghuizen op orde is. De VVD en de PvdA vinden het goed dat de staatssecretaris maatregelen heeft aangekondigd. Morgen gaan nieuwe regels in voor aankopen door Europese consumenten. Bij online of telefonische aankopen wordt de bedenktijd 14 dagen. Dat waren er 7. Bij verkoop op straat of aan de deur, bijvoorbeeld een abonnement op een tijdschrift, geldt nu ook een bedenktijd van 14 dagen. Moet dan wel gaan om het bedrag boven de 50 euro. Scheidsrechter Björn Kuipers fluit op het WK de wedstrijd tussen Engeland en Italië. Die wedstrijd wordt zaterdagavond om 12 uur gespeeld in Manaus. Het is een van de opvallendste duels in de eerste speelronde van het WK. Het is voor het eerst in 12 jaar dat een Nederlander een wedstrijd fluit op het WK. Vorige maand vloot Kuipers de Champions League finale tussen Real Madrid en Atletico Madrid. Het weer het blijft vrij zonnig. Vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 10 graden. Morgen eerst zon, later vanuit noorden bewolking. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgenavond tot en met zaterdagochtend kan een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de langste files op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Diemen-Noord en Muiden 4 kilometer. De A6 Muiden-Lelystad bij Almerestad West 5... Veel vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Na een ongeluk bij de randweg Er staat 9 kilometer vanaf knooppunt Zonzeel. De rechte rijstrook is dicht. En daardoor staat het ook vast op de A17 tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Op de A16 Rotterdam Breda verknopen er 4 kilometer op de parallelbaan. Richting Gouda op de A20 vanuit Hoek van Holland. Allereerst in de file tussen Schiedam en Knoop in De Bregseplein En daarna nog eens keer 4 kilometer bij Moordrecht. A27 Gorkum-Utrecht bij Knoopert Lunetten, 2 kilometer flieden. en De rechte rijstrook is dicht na een ongeluk. A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst, 9 kilometer vanaf Leusden-Zuid. En Europoort-Rotterdam N15, 4 kilometer tussen Rozenburg en Spijkenissen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu de muziekboulevard. Meer luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Zie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 En rood voor terug. Geef mij nu de naam. Ik geef u de mooie.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 Good morning. morning. Verkooptentoonstelling tentoonstelling van diverse keramiekkunstenaars in Zandvoort Museum. Van 13 juni tot en met zondag 13 juli... ...exposeren 16 beelden de kunstenaars in het Zandvoort Museum. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze allemaal werken met het materiaal keramiek. Het is een gevarieerd, kleurrijke tentoonstelling... ...waarin de vele mogelijkheden van keramiek te zien zullen zijn. Er zal figuratief, abstract, monumentaal, klein, fijn, grof, speels en strak werk getoond worden... Het Zandvoort Museum heeft dit jaar een reeks korte tentoonstellingen op een programma staan... waarin de kunstenaars uit Zandvoort en de omstreken hun werk kunnen tonen. Na de succesvolle glas- en fototentoonstellingen... zijn er nu de keramiekkunstenaars die hun werk laten zien. De tentoonstelling opent op vrijdag 13 juni om 4 uur middags... en vindt plaats in het Zandvoort Museum. De tentoonstelling duurt tot en met 13 juli, de openingstijden van het museum... woensdag tot en met zondag van 1 tot 5 uur middags. Op het badhuisplein, naast de sponsor het Holland Casino, zal zondag 15 en 29 juni van alles te zien en te koop zijn, van 10 tot 5 uur middags. Uit heel Nederland komen de antiquiteiten naar Zandvoort om hun mooiste boeken tentoon te stellen en eventueel te verkopen. Wat brengen ze mee? Plaatjes albums van bijvoorbeeld Verkade, Hille, Flipje Tiel, Judicia. Maar ook zullen de strippers ruim aanwezig zijn. Kuipje, Kaptein Rob, Suske en Wiske, Dick Bos, Donald Duck en vele anderen. Romans, detectives, kookboeken, literatuur, tuinboeken, kinderboeken en misschien wel een boekje dat u uitgeleend heeft en nooit teruggekregen heeft. Dit voor wat betreft het boekenmarkt. Nu de kunst. Wat kunt u zoal verwachten op de kunstmarkt? Schilderijen in alle kleuren en maten. Abstract, modern, traditioneel, maar ook zwart-wit. Pentekeningen, sieraden van goud, zilver en titanium. Keramiek in alle vormen en maten. Textiele werkvormen en marmen en bronzen beelden... zullen niet ontbreken op deze kunstmarkt. De kunstenaars staan zelf bij hun kraam... zodat u hen kunt vragen waarom en hoe ze dat kunstwerk hebben gemaakt... Alle winkels zijn open en op de terrassen kunt u gerust even een kopje koffie of wat circus nuttigen. Ook de galerijen zijn geopend. Dit alles is zeker een bezoek aan Zandvoort waard. De kunstmarkt is gratis te bezoeken en u kunt op loopafstand parkeren tegen een redelijke prijs.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 The heat and the snow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 Er is hier een speciale koffiebar ingericht. Nieuw is dit jaar de aanbod van chocolade en kaas in tent nummer 16 en 17. Tijdens het evenement kunt u uitsluitend met scharrenkoppen betalen. Deze zijn per tien te koop bij drie kassa's op het terrein. Het ontwerp van de scharrenkop is voor het editie van 2014 gedaan door de kunstenares Hilly Jansen. Eén scharrenkop staat gelijk aan één euro. De gerechten kosten maximaal zes scharrenkoppen. Tijdens Culinair Zandvoort vindt u bij de kassa de Culinaire Krant. Deze krant staat boordevol informatie. Een must-have om mee te nemen naar Culinair Zandvoort op 20, 21 en 22 juni. Culinair Zandvoort wordt volledig georganiseerd door en met vrijwilligers en is afhankelijk van sponsoring. Tijdens Culinair Zandvoort zijn er speciaal voor de kleine diverse poppenkastvoorstellingen. Elk jaar blijven de mensen scharrekoppen over te hebben aan het einde van het evenement. Deze hebben echter geen waarde meer na afloop van culinair Zandvoort. Daarom kunt u uw restant als scharrekoppen inleveren bij de organisatie. Deze zal de waarde omzetten in een donatie aan een goed doel. In 2014 zal dit bedrag gaan naar de Zonnebloem, afdeling Zandvoort. FN, Westkust weerbericht. Zonnig met hier en daar enkele stapelwolken. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden... en vlak aan zee blijft het iets koeler. Er staat een zwakke noordelijke wind. De nacht na vrijdag verloopt ook vrijwel onbewolkt... al drijven er wel sluierwolken binnen. De kans op misbanken blijft aanwezig. Het kwik daalt naar een graad of 10... bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Vrijdag overdag zijn er meer wolkenvelden... Maar de zon laat zich zeker ook zien. Hij blijft vrijwel overal droog. De middagtemperatuur komt opnieuw uit op een graad of 22. De wind wordt batig en wordt niet veranderd. Zaterdag bewolkt met lichte regen of motregen. De minimumtemperatuur ligt rond de 11 graden. De maximumtemperatuur tussen de 17 en de 21 graden. Er is veel wind uit het noorden. Zondag ligt bewolkt. De minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden. De maximum temperatuur tussen de 19 en de 22. Er is veel wind uit het noorden, langs de stranden vrij zonnig. In het zuiden van het land vrij veel bewolking en een maximumtemperatuur van 22 graden.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 Op vrijdag 13 juni gaan we weer lekker smullen op het gezellige Gasthuisplein. Vanaf 6 uur middags gaan we daar een heerlijke maaltijd serveren.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 De kaarten kosten 13,50. Hiervoor krijgt men een lekker volgerechtje, een geweldige kabeljauw met salade en toebehoren en een consumptie. De kaarten zijn te koop bij Bruna op de Grote Krocht, de VVV in de Bakkerstraat, het Zandvoort Museum in de Zwaluwestraat en Café 4 in de Haltenstraat. Verder is er net als vorig jaar de gelegenheid om een tafel te reserveren. Kom je met zes of meer personen? Bel of mail dan met Erwin Hilbers, zodat er bij aankomst een tafel voor u gereed staat. Het e-mailadres is vfamhilbers.nl Ik herhaal vfamhilbers.nl Donne ce refrain Petit bonheur deviendra grand Pourvu que Dieu, pourvu que Dieu nous prête amour toujours, petit amour deviendra grand Tout doucement, avec le temps et les serments autour Cœur à cœur, main dans la main we traversen de vie à grands pas de géant. Belle, ça n'est pas malin. Quelque pas encore, et nous aurons 100 ans. Pour que Dieu nous prête amour Toujours, petit amour Deviendra grand Tout doucement Avec le temps et des serments Autour Tu m'as dit très tendrement Je connais une femme Il était une fois ils eurent Beaucoup d'enfants Nous en aurons douze épouses, moi Belle, tu me tues Avec ces mots-là Allez, va, je te salue Tiens, connais-tu ce refrain-là Petit bonheur deviendra grand Pourvu que Dieu, pourvu que Dieu nous prête amour toujours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 Op zaterdag 14 juni vindt bij strandpaviljoen Thalassa te Zandvoort voor de tiende maal het jaarlijkse festijn Haringhappen. Hoogtepunt is de presentatie door Huig Molenaar en zijn eeuwige deskundige zoon Bram. Zij tonen de dagverse vis en vertellen daarbij wetenswaardigheden over de producten van de Noordzee, hun hofleverancier. Het is eigenlijk uniek aanschouwelijk onderwijs. Daarna kan iedereen die een toegangskaart heeft gekocht genieten van de Hollandse Nieuwe. Natuurlijk vers van het mes met een glaasje korenwijn. Voor overige consumpties zijn muntjes te koop. Op verschillende plekken valt er iets te proeven en ook voor kinderen is er genoeg te beleven. Een passende omlijsting wordt gevormd door een grote draaiorgel, een troubadour en uiteraard een chanticoor. Terwijl het jazzcombo Blue Heaven zorgt voor de zwingende accent. Kortom, een ware haringheppening.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 beside me where's your tender love 18 juni Red Carpet Bingo. Red Carpet Bingo is een hippe bingo show voor ladies only met exclusieve prijzen en bordevol gezelligheid. VIP ontvangst op de rode loper en een glaasje bubbels bij binnenkomst. Een avond bordevol gezelligheid, bingo, entertainment en luxe prijzen. Het prijzenpakket van de bingo bestaat uit echte gozen hebben dingetjes, beautybehandelingen, sieraden, varen over de Vecht parfumpakketten, weekendjes weg en nog veel meer bling. De hoofdprijs is een vakantiecheck ter waarde van 400 euro. Wil je kans maken op een van deze fantastische prijzen? Bestel dan snel je kaarten, want op is op. Meer informatie, me locatie Meijer aan zee, strandafgang De Vavougen 16, prijspersoon 30 euro, inclusief 5 bingo kaarten. De website is www.redcarpetbingo.nl. Ik herhaal: www.redcarpetbingo.nl. Al oh, een gouden, oude, oude. Tijdens uw verblijf in Zandvoort-aan-Zee hoeft u niets te missen van het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. Op diverse locaties in het dorp en op het strand kunt u de dreilen en zeilen van uw nationale ploeg op televisie of op een groot scherm volgen. Daarnaast stemmen verschillende Zandvoortse ondernemers hun activiteiten af op het WK. Maar ook voor degenen die niet van voetbal houden is er voldoende te doen. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Op 14 en 15 juni circuit Park Zandvoort. De Benelux Open Races verwelkomen verschillende clubraceseries op het circuit Park Zandvoort. Met een de hoofdrol is weggelegd... voor de pittige Volkswagenkevers uit de VW Fun Cup. De VW Fun Cup bestaat uit verschillende wedstrijden op circuits... in België, Frankrijk en zelfs Engeland. Het evenement op Zandvoort vormt een Benelux-meeting. Met een Endurance-rape voor de VW Fun Club. Daarnaast zijn er wedstrijden voor andere series uit de Benelux. Toegang is gratis en het parkeren kost 10 euro per auto. Sylvia's mother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 And the operator says forty cents more on the next three.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 40 cents more For the next Three Minutes